De man die anders was. Heel lang geleden, nog voordat China een communistische staat was, gingen twee jonge mannen vroeg in de ochtend op weg langs een oneffige pad. Ze hadden rugzakken met bijbels, nieuw Testament en bij bezig. Want ze gingen naar een kleine marktplaats om hun boeken te verkopen. Misschien kregen ze ook wel een kans om te praten met mensen die afgoden aanbalen. Ze liepen bij langs de, blij, langs de groene rijstvelden... En na ongeveer twee uur bereikten ze de rand van de marktplaats. Een open plek vol mensen, eezels en koopwaar. Een mannen nog Misschien hebben ze nog nooit mensen gezien zoals wij, zei de jongste die Johannes heet. Nee, maar we kunnen hun ons boeken laten zien, zei David de oudste. Kom, ik denk dat ze ons al gezien hebben. Dat klopt. Toen ze dichterbij kwamen, leek iedereen naar hen te kijken. Algoed stond er een nieuwsgierig groep om hen heen. Sommigen lachten, anderen keken en vragen, maar niemand leek vijandig. En de boeken werden enthousiast gekocht. Ook al konden de beestenboeren niet lezen. Ze hadden allemaal wel familieleden of kinderen die dat wel kunnen. Een boek zag je niet vaak en was daarom heel, heel bijzonder en ook nog zo goedkoop. David Anders liep langzaam over de markt. Het was een vuile plek. Bedelaars smeekten om geld en verkopers duwden hen opzij. Iedereen was druk met onderhandelen. ruzie maken, liegen of men probeerde om een een of ander de, de een of een ander de hak te zetten. De mannen liepen naar een groepje bomen en hurpten neer bij de mensen die daar in de schaduw hun lunch zaten te eten. Zij haalden hun laatste poek tevoorschijn. Vertel ons er eens iets over, zei de boer langzaam. We kunnen niet lezen. Wat zouden we daarvan moeten vertellen? Wat zouden ze begrijpen van de levende God die een lief hadden? Zouden ze het willen weten? Hij keek naar het gezicht van meen soms gezonder, ander hebben en slim... Hij begon te vertellen over Jezus, de man die goede dingen deed. Jezus leerde de mensen om een vijand lief te hebben. Hij zei, gezegend zijn de vredestichters en de mensen die zuiver nat zijn. De mensen zaten met verbazing te luisteren en kwamen meer mensen mee. kregen kreeg steeds meer plezier in om verder te vertellen. Plotseling gebeurde iets. Een man zei plotseling, die man ken ik. Hij woont bij ons in het dorp. Kom, kom maar, ik zal je bij hem brengen. En ten probeerde David uit te leggen dat de man waar hij over sprak lang geleden de aarde verlaten had. De luistering naar de uitleg. Nee, nee, zei hij, jullie vriend. Er is maar één zoals hij. Hij zou erg blij zijn om jullie te ontmoeten, omdat ik, om, omdat jullie hem zo goed kennen. Volg mij maar. Hij woont in de vallei hier vlakbij. David Johannes wilde de man wel volgen. Zijn woorden hadden hem nieuwsgierig gemaakt en ze hadden nog tijd genoeg. De boer ging snel weg, daarom pakte zij hun rugtas en volgde hem, terwijl ze hun brood opaten. Een wandeling van nu bracht bracht hen bij het dorp. Het was een open plek met bouwvallige hutten, waar varkens in de stof vroeten en waar afval lachten rotten langs de kant van de weg. Lief vriend, woont hier, zei de boer, terwijl hij een kind met de gezwollen zwerende ogen, ogen opzij duwde. Hij zou verrast zijn om jullie te zien. Nog voordat de boer stilstond, wist de David en Johannes al... Dat ze op de goede plek waren. Voor deze hut lag geen rommel. In plaats van aangestomde aarde waren er groene planten. Het was anders. De man bij de deur zag er ook anders uit. Zijn gezicht was niet hebzuchtig of be berekenend, maar vriendelijk en eenvoudig. Het kind met de zweer in de ogen kroop dicht bij de deur, maar niet weggeduwd. Je vrienden, zei de boer, op de markt spraken ze over jou. Ik wees hem de weg. Johannes gaf hem wat geld en een boek ging weg. Nu waren ze alleen met deze vriendelijke vreemdeling. Kom binnen en ga zitten, zei de man beleefd. Jullie hebben ver gelopen. Ik heb niet veel aan te bieden, maar ik zal thee maken, terwijl ze thee dronken praten met elkaar. Wat doen jullie in dit afgelegen dorp? We verkopen boeken. We gaan die boeken over. Over God, de schepper en zijn zoon Jezus Christus. Jezus, de man stond met schitterende ogen. Kan het er zelf zijn? Kennen jullie hem? fluisterde hij. Kan het de man zijn die ik ken? Hij liep naar een doos, komt terug met een oud versleten evangelie van Marcus in zijn hand. Het is dit is het boek wat hem over Jezus vertelt, zei hij. Hij sprak naar Jezus op een liefdevolle toon uit. Jaren geleden kocht ik dit boek van iemand op de markt en ik heb het er dag en nacht in gelezen. Zo'n man ken ik niet. Zo'n man ken, ken ik niet. Ik zei tegen mezelf, hij is zo goed. Ik kan kan ik net zoals hij worden? Elke dag vroeg ik mezelf af wat hij zou doen als hij hier in mijn huis was. Soms denk ik dat hij hier echt in deze hut is. Of bij me is als ik aan het ploeg van het oosten ben. Of op weg naar de Marks. Kan het dezelfde Jezus zijn als jullie kennen? Ze staarden hem aan. Zijn gezicht straalde, stralen van liefde. Ja, het is dezelfde Jezus, Johannes. Er is maar één Jezus. Had ik gelijk, vroeg de boer, die teruggekomen was, luid terwijl hij om de hoek... Die teruggekomen was luidt wel om de hoek van de deur kreeg. Was het de man waarover jullie spraken? De man waarover we spraken is hier bij ons, zei David. Hij woont in dit huis. Je had helemaal gelijk. Ben je wel eens net voordat de zon opkwam kwam in een wijn met bloemen geweest? En heb je toen gezien dat elke bloem dicht was? En heb je een paar uur later gezien dat elke gouden bloem die open was, de zon hier spiegelde? Niet door hard voor te werken, maar alleen maar do door naar het licht zijn gericht. Zo zal het ook bij ons zijn. Als we kijken naar het volmaakte liefhebber van Jezus, evangelie, als we op hem willen gaan lijken, zullen we langzaam veranderen. Lees mee. Wij allen nu die met onbeperkte gezicht de heerlijkheid van de Here als in de spiegel aanschouwen. ...worden van gedaan te veranderen... ...naar hetzelfde beeld, van de heerlijkheid tot heerlijkheid... ...zoals dit door de geest van de Heren bewerkt wordt. 2 Kronen 3, vers 18. Denk je mee. Bedenk eens zeven dingen waardoor je kunt laten zien... ...dat het voorbeeld van Jezus wil volgen. En waarmee je aan je ouders, broers of zussen kunt laten zien... ...dat je van hen houdt. Probeer eens één dag op te letten... ...en dan de volgende dag weer. Als je dat een week gedaan hebt... Probeer dan daarmee door te gaan, tot je kunt zien dat je leven verandert. Het lied van vandaag is Als je nee, Jezus naam wil volgen door Nederlands zingt.